Zes uur, Marjan Koekoek met het NOS Journaal. In Veen, in Noord-Brabant, zijn tientallen jongeren gearresteerd... nadat een auto brand uit de hand was gelopen. De groep jongens en meisjes bekogelde de politie met glas en vuurwerk... en er sneuvelde een ruit van een politiewagen. Daarna vluchtten ze in een café. Daar werden ze één voor één uitgehaald en gearresteerd. Rond vijf uur werden de laatste arrestanten afgevoerd. Mogelijk is er één gewonden. De hoogste politiechef in Nederland vindt dat rechters geweld rond de jaarwisseling zwaarder moeten bestraffen. Politietopman Gerard Bouwman zegt in de Telegraaf dat dat zeker geldt voor mensen die geweld gebruiken tegen hulpverleners. Hij vindt dat rechters mee moeten gaan met de zwaardere straffen die het OM eist. Een jaar geleden deden de rechters dat niet. Vorig jaar werd er rond de jaarwisseling 176 keer geweld tegen hulpverleners geregistreerd. President Van Rompuy van de Europese Raad vindt dat de Eurolanden verder moeten integreren. Alleen dat is het antwoord op de groeiende kritiek ten aanzien van Europa. Hij zegt dat in dagblad trouw. Van Rompuy zegt dat de consequentie van een gemeenschappelijke munt is dat er ook een gemeenschappelijk beleid komt. Morgen treedt Letland als 18e land toe tot de eurozone. In Tilburg heeft de politie een ecstasy-laboratorium ontdekt... midden in een woonwijk. De bewoner was voor iets anders gearresteerd... maar toen agenten huiszoeking kwamen doen, ontdekten ze het lab. De politie Tilburg zegt dat de vondst uniek is voor het korps. Drugslab's zitten meestal in afgelegen huizen of schuurtjes... maar nooit in een koophuis in een nette buurt. Twee Nederlanders zijn geselecteerd als kandidaatbewoners van een nederzetting op Mars in het jaar 2025. De organisatie Mars One heeft in totaal ruim duizend mensen uitgekozen. Ze worden de komende tijd getest op hun lichamelijke en emotionele stabiliteit. Wie de Nederlanders zijn is niet bekendgemaakt. De reis naar Mars duurt zeven maanden. Om de twee jaar moet een nieuw team gestuurd worden. Het weer, eerst vrijwel droog bij afnemende wind en 4 graden. Overdag wat zon, maar in de namiddag en avond gaat het vanuit het westen weer regenen en waaien. Het wordt ongeveer 7 graden. Ook rond de jaarwisseling is het nat. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal met Marcel Oosten. Het is de laatste dag van het jaar, dinsdag 31 december. Goedemorgen. Hoort zo meer over het straffen van mensen die zich straks tijdens de jaarwisseling misdragen... In Veen konden ze daar niet op wachten. Groep jongeren nam alvast een voorschotje. Ik bel zomaar even met de politie. Vreugde en verdriet bij de schaatsers. We staan stil bij het overlijden van marathonschaatser Sjoerd Huisman. En Mark Tuitert was de verrassing bij het kwalificatietoernooi. Hij mag naar Sochi. Artsen zonder grenzen meldt extreem geweld in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Kaline Kleijer van Artsen zonder grenzen komt er net vandaan. Ik spreek haar zo dadelijk. De run op apothekers is in volle gang. Op 1 januari gaat namelijk het eigen nieuwe eigen risico weer lopen. En oud papier ophalen gaat vanaf morgen niet meer zonder certificaat. We Beginnen met muziek van Ariam. Looks like I pulled a fast one. Looks like I went to town. Looks like the world revolves around me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 ik heb mijn signals crossed, it's overwhelming because I'm all alone and I can't get back, yet. Back with my wonder, back with my wonder, back with my wonder, love. Zes minuten overigens, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ga je bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren. In Veen, dus in Noord-Brabant, zijn vannacht 65 jongeren gearresteerd. nadat een autobrand uit de hand was gelopen. De groep keerde zich tegen de politie. Het is begonnen met een auto die in brand gestoken werd. Dan worden de politiemensen die dan in eerste instantie te voet zijn. Worden, worden, worden aangevallen. Of, daar wordt glaswerk naar gegooid, er wordt zwaar vuurwerk naar gegooid. Er wordt eruit van een uh, portier van de politieauto ingegooid. Ja, er wordt gevorderd dat ze vertrekken. Daar voldoen ze niet aan. ...aan die vordering om te vertrekken. Nou, en dan wordt beschoten om die hele groep aan te houden... Op, uh, ...op grond van openlijke geweldpleging. Doen de politie die jongeren wilde aanhouden... ...vluchten ze een café in. Politiemensen zetten vervolgens de omgeving af... ...en lieten versterking komen. Wordt daar straks meer over. Trieste einde van vijf dagen... ...Olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen. Aan het eind drong het nieuws door dat marathonschaatser Sjoerd Huisman is overleden. Na een hartstilstand. Het NK-massa start, waaraan ook zijn zus Mariska Huisman zou meedoen, werd afgelast. De deelnemers kwamen nog wel het ijs op voor een eerbetoon aan Huisman. Het, op het is één ronde als eerbetoon aan Sjoerd Huisman. Zijn dood is volgens verslaggever Herbert Dijkstra een enorme knap voor de, klap voor de schaatswereld. Dat merk je aan de reactie van iedereen. Uh, uh, want niet alleen in het marathonpeloton, uh, maar ook bij de lange baanschaatsers... was Sjoerd Huisman gewoon een bekende verschijning. En een hele sympathieke jongen. Je, je, je kon hem altijd aanklampen uh, voor een praatje. Hij had altijd uh, had die tijd voor je. En, uh, en een groot sportman. Dus, ja. Het is ontzettend triest. Huisman schaatste vanaf 2006 in de topdivisie. In 2009 werd hij Nederlands kampioen natuurijs op de Oostvaardersplassen. Ook was hij actief in het inline skaten. Huisman is 27 jaar geworden. In Tilburg heeft de politie een drugslaboratorium ontdekt... midden in een woonwijk. Bewoner van het huis, een 32-jarige man... werd eerder op de dag aangehouden voor iets anders. Tijdens zijn verhoor bleek dat de man een vuurwapen in huis kon hebben... waarop agenten zijn huis binnengingen en dat drugslaboratorium vonden. Ja, de agenten hebben in de woning een productieruimte aangetroffen... op de eerste verdieping waar uh, amfetamine gemaakt werd. Verder vonden ze diverse jerrycans met uh, chemicaliën en afvalproducten. Maar er zijn ook enkele plastic zakken met eindproducten aangetroffen. En dan gaat het dus uh, om amfetamine en het gaat om uh, meerdere kilo's. En de politie vond deze fonds toch wel behoorlijk uitzonderlijk. Meestal vinden we dit soort labs uh, in schuren of in uh, bedrijfspanden. Maar uh, dit lab stond in uh, een koophuis uh, midden in een woonwijk... en dat kan natuurlijk zijn. Uh, Opleveren, ...zeker als er chemicaliën in die woning aanwezig zijn... ...en dan mogelijk bij die productie ook dampen vrij kunnen komen. De politie is nu een uitgebreid onderzoek gestart. Na dat onderzoek zal het drugslaboratorium worden geruimd. Zuid-Soedanese rebellenleider Matjar moet instemmen met een bestand. Anders zullen de buurlanden hem met geweld gaan aanpakken... ...zegt de president van Oeganda, een van die buurlanden. Op welke manier dan ze in actie willen komen, dat is nog niet duidelijk. We gave Riyak Marshall some four days to respond, and if he doesn't, we shall have to go for him, all of us. That's what we agreed in Nairobi. Mr. President, when you say you'll go for him, what does that mean? And, uh, to defeat have you... him. Buurlanden proberen te bemiddelen in het conflict, conflict tussen president Kiir van Zuid-Soedan en de voormalige vicepresident Machar. Machtsstrijd tussen de twee barsten eerder deze maand los toen Kiir Machar daarvan beschuldigde een staatsgreep te willen plegen. Geweld tussen de aanhangers van beide kampen heeft al meer dan duizend levens geëist. Zo'n 180.000 mensen zijn op de vlucht geslagen. En zo klinken feestvierende Palestijnen voorafgaand aan de vrijlating van gevangen familieleden. Vrijlating van Palestijnse gevangenen is een van de concessies die Israël heeft gedaan... om het vredesproces met de Palestijnen weer op gang te krijgen. Israël heeft beloofd in totaal 104 Palestijnen vrij te laten, heeft er nu 26 laten gaan. De Palestijnen hebben tussen de 19 en 28 jaar vastgezeten voor het doden van Israëlische burgers en militairen. Na verwachting wordt de laatste groep van de Palestijnen in maart vrijgelaten. Eerste blik in de ochtendkranten leert dat er veel wordt uit, vooruit wordt gekeken naar de jaarwisseling. Telegraaf opent met de kop rechters, stop met lage straf. De rechterlijke macht moet niet achterblijven bij een keiharde aanpak van straattuig... dat vannacht geweld gebruikt tegen hulpverleners. Dat is die jaarwisseling. Het kan niet zo zijn dat rechters veel lagere straffen opleggen dan geëist... zoals dat vorig jaar gebeurde. En die oproep komt van de korpschef van de nationale politie, Gerard Bouwman. politiebaas eist aanpak geweld met nieuwjaar. Al dus de Telegraaf. AD heeft het daar ook al over. Huisarrest voor, huisarrest voor slechts 13 vandalen. Slechts 13 van de bijna 1100 Nederlanders die zich vorig jaar misdroegen, met oud en nieuw, hebben vannacht huisarrest. Ze moeten van de rechter verplicht binnenzitten. De politievakbond vindt dat wel erg weinig, 13 slechts. Een slecht signaal, staat in het AD. Uh, trouw pakt ook uitgebreid uh, uh, uit met vuurwerk en de jaarwisseling. Pas op uh, pagina 4 trouwens. Iedereen ergert zich aan de overlast. Maar een verbod gaat de Kamer te ver. Ik kom boven Het artikel. Het kabinet vindt dat gemeenten voldoende kunnen doen om de overlast te beperken. Er staat ook een kaartje bij waar het aantal meldingen op staat van vuurwerkoverlast in deze maand. December 2013 dus. Het concentreert zich volgens dit kaartje vooral rond Amsterdam. Daarna Rotterdam, daarna Den Haag en dan nog de regio Eindhoven-Nijmegen. Leest u in Trouw. En D tenslotte nog, Nederlands Dagblad eh, meldt dat burgers de handen ineens slaan voor een rustiger jaarwisseling. In een kwart van de gemeente houden bewoners, of bewonersorganisaties, komen de nacht een oogje in het zeil tijdens die jaarwisseling. Dat blijkt uit een enquête van Vereniging Nederlandse Gemeenten. En de Volkskrant opent niet met nieuws, maar kijkt vooruit naar 2014. Ik zie zien een tekening van... Bijvoorbeeld Angela Merkel in een Braziliaanse bikini en een wolf in een pak. Wat gebeurt er 2014? De koning gaat niet naar Sochi. Rutte ligt wakker van Pechtold en de wolf komt alsnog. Dit is het NOS Radio 1 Journaal.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 Against street, pulling against the street. Waves. Het is kwart over zes. We duiken in ons radioarchief en blikken terug op het afgelopen jaar. De live-bijdragen van Marco B. Visser deden af en toe het nodige stof opwaaien. Zoals die in januari, toen hij met de voorzitter en de ijsmeester van de Ankeveense ijsclub de dikte van het ijs ging testen. Dat liep voor de ijsmeester heel anders af dan de bedoeling was. Participerende journalistiek. Mark Robin Visser um, bedrijft deze vorm van journalistiek... eigenlijk al de oh, hele week. Ja. Aan de hand nou. van de ijsmeester, vermoed ik inmiddels. Oh. Of niet. Nou, we staan hier een beetje als... als qua, qua jongetje staan we hier langs het ijs. Zo van, <lacht> doen, het, doen we het niet. He? Nou, maar ja. het, is het, het is ook gevaarlijk, maar uh, we willen even kijken... of we naar de andere kant Zij willen kijken. kijken, hij wil kijken. En nou, ja, hij wil de kijken. Voorzitter, ja. Gaan jullie maar beginnen. De voorzitter en de ijsmeester gaan beginnen. Okay. En dan... Oh, God. ik ga meteen al... Ja, dit, kijk, dit, dit moet niet. je dus... Probeer dit thuis niet, hè? Oh! <laughs> ik ga terug. Nee, maar dit is nou precies... Eigenlijk geven we het verkeerde voorbeeld, hè? En dit is precies wat je niet moet doen, nee, inderdaad. Dat doe ik nou niet. Nee, Dat nee, is zo leuk. Nee, nee maar hier <laughs> Ontzettend zie Ontzettend spannend. Dit is heel spannend, ja. Maar. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Oh, oh, hij gaat er doorheen. Oh, mijn god. Ja, de ijs door, De ijsmeester is er doorheen gezakt. Ja, ja, Tot z'n middel in het... Je was gewaarschuwd. Ja. Ja. Ja. Gaat het? Nou, het valt me toch tegen, ja. Het Potverdorie. Wel, het was toch al niet te redden. Dus... Gaat het goed daar, Mark Robin? Ja, ja, ja, ja. Het komt goed, maar de ja? ijsmeester is even uitgeschakeld. oei. Oh, ja, <laughs> ijsmeester David Post van de Ankerveense ijsklub... zakte live in het Radio 1 door het ijs. Hoe gaat het nu met hem? Mark Robin Visser zocht hem nog maar eens op om even na te kaarten. Zeg, 18 januari uh, was het, hè? De grote dag. Ja, het was op een vrijdag, hè? En, ja. uh, en u Weet het nog heel goed. U belde me op donderdagavond om kwart over acht, meen ik, van... Uh, David, kunnen we morgenochtend een impressie geven van uh, hoe de ijskwaliteit ervoor staat voor het komende weekend? Dus en we hadden ook de beste bedoelingen, want we wilden een boodschap aan Nederland geven, toch? Ja, wel duidelijk, want uh, alle ijsclubs wilden heel graag uh, een, een goede ijsvloer geven... en de mensen wilden schaatsen, maar dat kon beslist niet. Want er was maar een, een centimeter of drie, vier slecht ijs... en daarover op, bovenop een stuk of zes centimeters waardeloze sneeuw op dat moment. Voor het schaatsen in ieder geval, voor het gezicht wel mooi... maar we konden niet schaatsen en dat wilden we eigenlijk uh, wel ja. vertellen aan Nederland. U wilde een waarschuwing geven ga komend weekend niet het ijs op. Maar toch ging u... Hoe, hoe ging dat nou dan eigenlijk? Waarom ging u dan toch? Ja, het was radio, dat weet u zelf. U was, <lacht> u was er wel bij, want eigenlijk bent u ook een beetje de... Mooie kraakgeluiden. U, ben, u bent een beetje de veroorzaker, hoor. Nou, dat, en, is, dat is ook weer... Jawel, jawel, jawel. Maar dat geeft niet. Maar we moesten... Dat is mijn schuld ook nog, verdorie. We wilden laten horen dat er natuurlijk... Uh, Kraakend ijs is en dat dat heel gevaarlijk kan zijn. En, en daarom hebben we s'morgens uh, natuurlijk even elkaar aangekeken: kunnen we eroverheen? Ja, ja, nee, nee, nee. Nou, en we zijn er met z'n drieën op maagdelijk ijs gegaan. En toen uh, halverwege jullie teruggingen, ben ik toch doorgelopen. Ja, en daar ging het fout. Ik, ik, ik heb wel ietsjes. Uh, duidelijker gestampt om, om jullie weer het kraken van het ijs te laten horen. Maar ja, dat, dat, dat je er zo doorheen gaat, dat was werkelijk uh, onvoorstelbaar. Hoe is het u nou vergaan na uh, dat gebeuren? Ik kan me herinneren dat de wakkerste krant van Nederland al vrij snel belde. Ja. De maar dat bleef het niet bij, hè? Paul Witteman die vroeg of, ze, of ik uh, die avond in de uitzending wilde komen. Nou ja, goed, goed, dan komt er wel heel veel over je heen. En dan denk ik, ja, goh. Alleen om dat enige gevalletje. Maar... Oh ja. was... U bent natuurlijk wel ijsmeester. Hè? Een ijsmeester die door het ijs zakt is toch wel bijzonder. En dat ook nog live op de radio. Ja, ja, ja. ja, ja. Velen hebben gezegd, je bent nu je diploma kwijt. Dus dat, uh, dat, ziet, er niet, dat ziet er niet goed uit voor me. Maar meneer Post, we hebben veel reacties gekregen... na die uitzending ook van mensen die zeiden... jullie hebben het in scène gezet. Ja, dat, hebben, dat, dat dacht men. En het is werkelijk niet waar. En uh, we hebben ook wel gecheckt... Het is dat weekend heel goed geflopen, want er is niemand door de ijs gegaan. En iedereen is toch wel een klein beetje geschrokken. Dus de, de actie was ook heel erg goed eigenlijk wel. Eigenlijk wel, ja. de boodschap is heel goed overgekomen. De boodschap was heel erg goed overgekomen, ja, ja, zeker weten. Zeg meneer Pos, wat is uw boodschap voor het komende jaar? Heeft u nog bepaalde wintergevoelens? Als ijsmeester... U bent uw diploma niet kwijt, hè? Nee, nee, nee, nee, nee. We nee, nee. nog steeds actief in de ja, schaatsbond. Ja, wel heel erg actief in de schaatsbond. Nou, laten voilà, we hopen dat we nu toch een goede winter krijgen. Uh, we hebben een aantal goede winters gehad. Met veel kou, maar veel zoveel sneeuw. Laten we nu hopen dat we een schaatswinter krijgen... en dat we over het hele land de toertocht kunnen schaatsen. Denkt en... u dat het er nog in zit? Want het is... Tuurlijk zit het erin. Ja? Ja... Vanaf 15 januari tot 15 februari moet het gebeuren. En ik, ik verwacht dat het gewoon gaat gebeuren. Er wordt ook hier en daar gezegd... we krijgen een strenge, strenge winter. Maar we moeten natuurlijk gaan schaatsen nu. Ja. En uh, heel Nederland moet op het ijs. Nou, dan kom ik in januari nog wel eens even kijken... hier bij de Akkeveense schaatsclub. Maar dan wel in een andere situatie als de vorige keer. Hè? Want zo wil ik u niet meer zien. Doet u dan een zwemvestje aan, <laughs> voor de zekerheid? Ja, en een touw om, om te kijken of het ijs dik genoeg is. <laughs> ja. Ik wens u een mooi schaatsjaar. Dank u wel. En ik hoop dat we u terugzien dan, dan wel met de toertocht. Mark Robin Visser komt terug. Hij sprak nog maar eens met de ijsmeester David Pos... van de Ankeveense IJsclub. We gaan het hebben over Michael Schumacher. Het kaartcentrum draagt zijn naam, het museum ook. Hij is de beroemdste inwoner van Kerpen. Inwoners van de Duitse plaats wachten dan ook vol spanning op nieuws... over de zevenvoudig wereldkampioen Formule 1... nu die in het ziekenhuis ligt, na een ski-ongeluk. Verslaggever Jeroen de Jager ging naar Kerpen. Op de Michael Schumacher-straatse in uh, Kerpen, Zindorf, nummertje 5, daar is het kartcentrum gevestigd. Het Michael Schumacher Kartcentrum, een indoorcentrum. Hier ook een fanshop, maar de deur is dicht. Hier hangt een... Uh, Lijstje met openingstijden aan de poort. Morgen weer geopend vanaf 10 uur. De media zijn hier wel aanwezig. Ik zie hier een wagen van. Sky Sport News, Kanal Plus is hier en de Tagesschau van de Duitse WDR zijn hier. De mensen hier weten natuurlijk niet genau, wie goed gaat het ihnen denn jetzt gerade. Ze zijn tussen hoffen en bangen. Maar ik heb mich gerade met een Mitglied des Schumacher Fanclubs hier unterhalten. Hij zegt, er, er had allein in de laatste nacht 1000 mails uit de ganzen Welt. Gehaald. Aan het hek één cap gehangen: een petje. Groß, veel wetenschap, en... nummer 1. Blijkbaar van de Nederlander die hier Michael Schumacher een hart onder de riem wil steken. Overigens, we hebben gebeld met het kartcenter... ze willen ons op dit moment in ieder geval hier niet te woord staan. Auto's hier die voorbij komen rijden. Nieuwsgierige, inzittende twee mannen. Ze wonen hier? Ja, klaar. En of wat? Ja, man, is een beetje spraakloos. Spraakloos? Ja, zeker. Also, daar krijgt men ja geen lucht meer... als man deze gedanken naar ziet. En ze kwamen hier om te kijken, nieuwsgierig? Koppen wat maar los is. Leidensgenossen te treffen. Hij doet zijn raampje even open en vertelt dat hij niet nieuwsgierig is... maar hij hoopte Leidensgenossen te treffen, lotgenoten te treffen. We drukken al die duimen. En uh, ja, hij drukt de duimen voor Michael Schumacher. Dan even hier bij de lokale bakkerij in Kerpen. Uh, broodje gekocht... De kranten die hier te koop liggen op de toonbank, de Rhein-Erfst-Rundschau, schrijft op de voorpagina Kopftrauma, Bangen om Schumacher in levensgevaar. Wat hebben we hier nog meer? De Kölner Stadtanzeiger Een klein berichtje op de voorpagina: Schumacher nach ski in levensgevaar. Onze fans komen uit de hele wereld. Rainer Verling is uh, voorzitter van de Michael Schumacher Komt, uh, Fanclub we hier in Kerpen. Hij uh, heeft de afspraken hier met alle media bij het uh, gemeentehuis hier in Kerpen. Witte cap op, in zwart gekleed, allerlei reclame op zijn, uh, zijn t-shirt. Alsof hij uh, zelf een beetje zo'n coureur is. De die hier als Duitsland komen, die komen uh, verstrooid Om mm -hmm. dan so zo iets te organiseren. We werden iets maken, maar... Aber... Ik kan u nog niet zeggen ja. Hij zegt, de fanclub uh, zal wat gaan organiseren ook hier in Kerpen. Het punt is nu dat alle twee de kartbanen gesloten zijn. Iedereen komt verstrooid hier binnen. Uh, uit heel Duitsland komen mensen hier naartoe. Uit heel de wereld komen mensen hier wellicht naartoe. En we gaan wel iets plannen, natuurlijk. En ik geloof, dat is iedem, ook de fans, is bewust. Dat hij toch zeer, zeer schwer verletzt is. En maar bovenal het is het afwachten hoe het zal vergaan met Michael Schumacher in het, in het ziekenhuis. Hij is een overlever. Iemand die kan strijden voor zijn leven. Dus het is nog helemaal niet gezegd dat hij er niet bovenop zou komen. Ik denk maar, Michael Schumacher was een is een En hij had de kracht. Hij had wirklich de kracht. En we ondersteunen hem daarbij. Jeroen de Jager was gisteren in Kerpen, de beroemdste inwoner daar, Michael Schumacher. Over zijn toestand wordt hopelijk vandaag wat meer bekend. Is in ieder geval bij het ziekenhuis in Grenoble weer een persconferentie aangekondigd voor vanmiddag. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien, het NOS Radio 1 Journaal. En daar hoort u met Jewel. Het NOS Radio 1-journaal. Sport. Het Olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen... werd gisteren overschaduwd door de dood van marathonschaatser Sjoerd Huisman. Aan het eind van de dag werd zijn overlijden bekendgemaakt. Het laatste onderdeel, de NK-massa-start voor vrouwen, werd daarom afgelast. Michel Mulder kent Huisman goed van het skiederen. en was behoorlijk aangeslagen door het nieuws. Tja, een maatje was het. Ik, uh...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 Eerder gisteren won Mark Tuitert de 1500 meter... waardoor hij zijn olympische titel op de 1500 meter kan verdedigen. Tweede werd Koen Verweij, die zich ook kwalificeerde. En Tuitert mag nu ook op de 1000 meter rijden in Sochi. Olympisch kampioen van Vancouver verraste vriend en vijand en ook zichzelf. Ja, ik kan mezelf verbazen. Positief, maar ook negatief. Uh, twee weken geleden, ja, ik kreeg het gewoon niet voor elkaar. Ik had hard getraind, uitgerust en normaal gesproken ga je de harde rijden. Alleen, het, het gebeurde niet. Ik kreeg hier... Een week geleden nog 36ers en, uh, en nu dit. Ja, ik voelde dat het iedere dag veel, veel beter ging. Bij de vrouwen werden de tickets verdeeld op de 5 kilometer. Karine Kleibeuker won. Irene Wust eindigde als tweede en dat betekende haar vierde kwalificatie. Ja, daar plaatste zich, zij zich ook al op de 1000, de 1500 en de 3000 meter. Wust kan terugkijken op een meer dan geslaagd toernooi. Het begon een beetje lastig. Uh, donderdag op die 1000. was een beetje een gehaaste race, ook wel een beetje spanning. Ja, het was een hele goede 3 kilometer. En, uh, echt een waanzinnige 1500 meter. En, uh, gewoon weer een hele goede, stabiele 5 kilometer. Dus, uh, al met al, uh, ja, kan ik daar nou niet meer ja, super tevreden mee zijn. En, en ben ik zeker op de goede weg. En, uh, ja, dit uh, heb ik heel veel zin in, Sortje. Derde startsbewijs voor de 5 kilometer was voor Yvonne Nauta. Met haar derde plaats nam ze revanche voor de 3 kilometer, waar ze de plaatsing misliep. Doordat ze werd gehinderd bij een wissel. Mede daardoor was de race van gisteren extra moeilijk. Ik had zoveel spanning, ook van tevoren. Tenminste, ja, en overal de eerste rit al gelijk onder de zeven minuten. Dan weet je wel, van, uh, dit gaat geen uh, makkie worden, sowieso niet. En dit uh, nou, rit voor je natuurlijk, de weerkneit is dus hard. Nou, maar uh, ik heb het op een, een of andere manier toch voor elkaar gekregen om, uh, om eronder te rijden. Overigens bepaalt de schaatsbond vandaag definitief wie er naar Sochi mag. En na half zeven een gesprek met Karin Kleibeuker... en ook met Mark Tuitert, de verrassingen van het toernooi. Dit is Radio 1. Nu is het half zeven, hoogste tijd voor het NOS Journaal. Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen. In Veen in Noord-Brabant zijn vannacht 65 jongeren gearresteerd... nadat een autobrand uit de hand was gelopen. De groep jongens en meisjes bekogelde de politie met glas en vuurwerk... en er sneuvelde een ruit van een politiewagen. En daarna vluchten ze een café in, in Veen. En daar werden ze één voor één uitgehaald en gearresteerd.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 In Tilburg heeft de politie een ecstasy-laboratorium ontdekt midden in een woonwijk. De bewoner van het huis was voor iets anders gearresteerd. Maar toen agenten huiszoeking kwamen doen, ontdekten ze het lab. En de politie in Tilburg zegt dat het uniek is dat een drugslab wordt gevonden in een koophuis in een nette wijk. De meeste klachten bij het meldpunt vuurwerkoverlast komen uit Amsterdam. Het aantal meldingen uit Rotterdam en Den Haag is afgenomen. Volgens het meldpunt treedt de politie daar harder op tegen het te vroeg afsteken van vuurwerk. Vuurwerk afsteken mag pas vanaf 10 uur van morgen. Dan het weer nog droog en geregeld zon. In de namiddag en avond vanuit het westen regen en meer wind. En ook rond middernacht regent. Het wordt vandaag 6 tot 8 graden. Nieuwjaarsdag overdag grotendeels droog met af en toe zon en ongeveer 7 graden. Verkeersinformatie. Voor die verkeersinformatie naar de ANWB Wijnand Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zeker. Ja, er zijn eigenlijk nog helemaal geen bijzonderheden op de weg. Gisteren hadden we al dat gedoe op de A15 en ook nog gladheid. Maar daar is nu helemaal geen sprake van. Nou, verwacht je dan nog iets vanochtend? Nee, eigenlijk niet. Een um, hele rustige ochtend. Bijna iedereen uh, heeft vrij, ja, behalve wij natuurlijk. Het is een dirty job. Ja, uh, zo is het. Iemand moet het doen. Nou, maar voor de rest, uh, ook vanavond, uh, ook tijdens Oud en Nieuw... verwachten we eigenlijk geen bijzonderheden. Omdat uh, ja, het waait lekker door. Normaal gesproken heb je dan nog wel eens mist door kruiddampen. Maar daar is, uh, dat zal vanavond ook uh, niet het geval zijn. Nou, hou ons op de hoogte, mocht dat toch nog ergens vastlopen. Wij dan okay. bij de AWB. dank je wel. Tientallen Rotterdammers die moesten gisteravond hun huis uit vanwege een gaslek. Na de ster hoort u een verslag.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 Vier minuten over half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het Nationaal. Wat zeg ik nou? Naar het, Radio 1 het NOS Radio 1 -journaal. Ik zat even te kijken naar de televisie, afgeleid. Goed. Naar Rotterdam. Tientallen inwoners van het centrum moesten gisteravond hun huis uit naar een gastlek, zei het net al. Ook een restaurant werd ontruimd. Verslaggever Michael Komans van RTV Rijnmond... was snel aanwezig bij de ontruiming. Ik zie geen mensen meer uit de woningen komen. Wel een hoop brandweerlieden en agenten staan hier. Naast mij staat Patricia Wessels van de politie -1 uit Rotterdam. Um, ja, wat is er nou precies gebeurd? Ja, er is een gaslucht geroken in een horecagelegenheid. Daar is de brandweer naartoe gegaan. Daar is onderzoek verricht. En dat was in ieder geval reden uh, om de horecagelegenheid... de mensen te vragen ja, hun vorken en de messen neer te leggen... en het pand te gaan te verlaten... De woningen erboven zijn vervolgens ook door de brandweer nagekeken. en Dat was toch ook wel aanleiding. Ook daar ben de gaslucht geroken om de woningen te ontruimen. We zien ondertussen ook mensen van Jules, hier van het nutsbedrijf... de grond en een gat graven hier voor een van de panden... om bij een gasleiding te komen om uit voorzorg maar alvast het gas verder af te sluiten... zodat er niet verder gas kan lekken. Ja, omdat er op dit moment nog wel steeds gas lekt... is dus een grote omgeving rondom de oude binnenweg afgesloten. Achter mij zijn ondertussen ook bussen van de RDT gearriveerd. Waarop staat uh, evacuatie. Nou, mensen kunnen daarin worden, tijdelijk worden opgevangen. Uh, of ze kunnen doorlopen hier naar Eendrachtsplein bij het uh, politiebureau. Waar ze binnen ook uh, kunnen worden opgevangen. Uh, maar want iets eerder op de binnenweg uh, klonk uh, het volgende geluid: Hier volgt een bericht voor alle bewoners aan de Oude Binnenweg. U wordt verzocht uw woning onmiddellijk te verlaten. Dit op last van de Brandweer. Op dit moment uh, zien we nog steeds uh, brandweermensen met uh, gasmaskers rondlopen. Dus meestal als dat gaande is, betekent dat nog dat er gas lekt. Patricia Wessels uh, van de politie 1H Tottenham komt nu net uit een overleg lopen. Want u heeft nieuws. Ik kan in ieder geval vertellen dat er geen gas meer vrijkomt. Uh, de leiding is dan weerzijdig gedicht met twee ballonnen. Uh, dus uh, het goede nieuws is dat er geen gas meer vrijkomt. Wat we op dit moment aan het doen zijn is uh, de ruimte aan het ventileren. En als dat gebeurd is, dan zullen de reparatiewerkzaamheden plaatsvinden. Het kan zo zijn dat mensen bij het ventileren wat gas gaan ruiken. Maar nogmaals, uh, dat hoort er ook bij en dat vervliegt, want er staat een hoop wind. Maar wanneer kunnen de mensen weer de woningen in? Ja, dat zal uh, pas zijn op het moment dat ook uh, de leiding helemaal gerepareerd is. En daar durf ik nu nog geen uitspraken over te doen. Uh, dat is nog even afwachten. Er is een groot uh, gat hier gegraven voor mijn neus hier bij uh, café uh, Mijn Lief Bender. En uh, daar zijn ze op dit moment druk bezig om uh, ja, het lek uh, te repareren. Bewoners mogen op het gemakje weer naar huis. Uh, vooral de aangrenzende straten waar een panden waren ontruimd. En hier aan de Oude Binnenweg. Uh, een van die mensen die hier uh, ja, ook uh, werd opgevangen bij het politiebureau... Uh, hoe was het? Ja, we zaten eigenlijk rustig gewoon een wijntje te doen in het café onder onze woning. En we zagen dat het afgesloten werd en dan kwamen steeds meer uh, politie en brandweer. En op een gegeven moment, uh, toen werden wij er ook uitgezet, dus uh, toen hield het een beetje op. Dus we zaten met z'n allen op het politiebureau. Ja, want jullie werden allemaal daar naartoe verwezen, hè? Ja, ja klopt. Ja. Dan werden we opgevangen, dus dat was wel netjes. zo ja. hoeveel zaten jullie daar? Uh, nou, niet alle bewoners waren er, maar ik denk zo'n 25, 30 man uiteindelijk, ja. Ja, nou, allemaal opgevangen dus op het politiebureau. Maar uh, ook jij mag nu weer terug, hè? Ja, gelukkig wel. Mijn katten zitten nog binnen dus uh, ik wil ze graag gaan opzoeken. En dat komt gisteravond rond 10 uur weer. Oorzaak van het gaslek, dat is nog niet bekend. Voor huiseigenaren in Griekenland die hun hypotheek niet meer kunnen betalen, wordt 2014 een moeilijk jaar. 10 tot 15 procent van die huiseigenaren kunnen hun huis verliezen, zoals Andreas. Ik leef een persoonlijk drama, omdat mijn huis is voor auction in januari 2014, zoals ze like het elke jaar doen. So dus ik hoop Op het sint hebben zich honderden mensen verzameld. Huiseigenaren die dreigen uit hun huis gezet te worden. Ze dragen borden mee waarop staat niet meer daklozen. Ik heb mijn bedrijf van de crisis naar een andere grote bedrijf, maar die grote bedrijf was ook bankrupt. Dus so ik left met een loon, ik was een garanteur van een loon. Een van de mensen die in problemen zijn gekomen is Andrea. Ze had een telecommunicatiebedrijf, maar moest dat omdat het slecht liep door de crisis verkopen. So van 2009 tot 2013, every jaar, every januari, ze send me court-papers. Uh, wanting to take my, put my house in auction, my single house. Ik stond garant voor de lening en had 90% afbetaald. Maar die 10% die nog overbleef, die kon ik niet meer betalen. En de bank wilde mijn huis in beslag nemen. But now I have no money to pay them, because I have to first of all I have to find money to for, for my survival and my wife and my two children. Ik vecht nu tegen de bank. ...omdat het mijn enige huis is. En ik met mijn vrouw en twee kinderen op straat kom te staan... ...als mijn huis wordt verkocht. De consumentenorganisatie Episo is één van die organisaties... ...die probeert deze mensen te helpen. En de voorzitter van de organisatie is er ook, mevrouw Eleni Alevritu. We hebben op dit moment 13.000 mensen die we proberen te helpen. Het probleem is dat de banken niet meewerken. Zij zijn over het algemeen niet bereid om een regeling te treffen. Dat moet veranderen, de banken, maar ook... De sociale zekerheidsfondsen en de belasting moeten echt regelingen gaan treffen, want het werkt niet goed. Zeker is in ieder geval dat beide banken leningen uitstaan voor... 70 miljard euro. En dat is heel veel. Maar hoeveel mensen... in de problemen zijn, dat weten we eigenlijk... niet precies. Daarnaast moet er ook... Een, een langere termijn... strategie komen om al deze... problemen op te lossen. Dat bestaat... nog niet. En daarvoor moeten eigenlijk... alle partijen aan de tafel gaan zitten. En de regering, en de banken. Maar ook de consumentenorganisaties... zoals wij... Want wij worden op dit moment uitgesloten van die besprekingen. The government should concentrate their efforts to chase those people who have money, those people who have taken the money outside Greece, who have stuck them in banks, in vaults in Switzerland and so on, and to leave those poor people who have single homes alone. De regering moet niet achter ons aangaan, vindt Andreas, maar achter de mensen die hun geld op bank in het buitenland hebben gezet. Door de nieuwe regeling bestaat voor Andreas en zijn gezin het gevaar... dat ze het komend jaar hun huis uit worden gezet. Reportage hoort u van onze correspondent in Griekenland, Connie Kees. Straks dan hoort u Mark Tuitert. Hij kon zijn geluk niet op gisteravond. Totaal onverwacht won hij de 1500 meter op het Olympisch kwalificatietoernooi. Straks een gesprek met hem. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Tien over half zeven. Eerst de terugkerende ellende voor veel huisdieren tijdens Oude Nieuw. Het geknal van vuurwerk maakt ze vaak helemaal gek. Maar de hondjes, Tijgertje en Max uit Veenendaal hoeven niet bang te zijn dit jaar. Zij zitten namelijk in een rustig dierenpension. Colette van Nuenen bracht de hondjes samen met hun baasje, mevrouw Weppelman, naar het pension. Stoppen nu. Klaar. Stoppen. Het is goed. Dit is... Dat is Stijger. Dat is mijn hondje. Die hebben we nu uh, 13 jaar. En we hebben alles geprobeerd. We hebben een dingetje in het stoppunt geprobeerd. We hebben een bandje geprobeerd om zijn nek. We hebben uh, pilletjes geprobeerd. Van die relaxpilletjes. Uh, we zijn er de dierenarts geweest. Nou, dat was wel het hele ergste. Want uh, toen was hij gewoon helemaal verlamd, kon hij niks meer. Maar zijn angst had hij nog wel. Dus hij liet al zijn plas lopen. En dat vond ik zo verschrikkelijk. Ja. Want wat was ah. dat dingetje in het stopcontact? Ja, dat is een soort geurverspreidertje. Dat verspreidt dan een geurtje. En dat was voor jaren terug in de dierenwinkel te koop. Maar het werkt allemaal gewoon echt niet. Als ja. ze echt bang zijn, dan, dan doe je er niks aan. Nee. Dan, dan zijn ze gewoon helemaal door het lint. Hij gaat helemaal door het ah. lint. Ja. En wat het ergste is... ja. Het vuurwerk mocht gisteren al verkocht worden. En uh, ja, dan beginnen ze al te knallen. En gisteren wilde hij al niet meer mee naar buiten. Hij wil zijn behoefte niet meer doen. Het is gewoon zo ziel, hè? En toen zeiden we van, weet je wat we doen? We gaan eens kijken of we hem naar een pensjon kunnen doen. En uh, toen uh, hebben we het pensjon De Walberg uh, ontdekt. En uh, ja, dat is geweldig. Dus we hebben besloten van nu, zolang we honden hebben... gaan ze daarheen met auto nieuw. Ja, hopla. Oh, ja. Zo kleur! Ik rij echt zo jou aan. Ja, dat is goed. Zo, het einde van een doodlopende weg. Ja, het ligt gewoon een beetje achteraf. Tussen de weilanden. Een beetje tussen de bossen. Hiervan. Een andere wereld dan waar jullie wonen, ja, hè? midden echt, in een woonwijk. Ja. Echt wel? Ja, maar daar wordt gewoon vreselijk geknaald en hier niet. Hier is het gewoon rustig. Het is gewoon stil. Nou, daar zijn we. Okay. Hoeveel dieren zitten er nu? Uh, er zitten er nu met de jaarwisseling. Ik denk 50. Zo. Ja, honden. En dan ook nog wat katten. Ja. Ja. Dus uh, denk ik al wel een jaar of vier... dat ze hier zou komen met oud nieuw. Een jaar of drie, vier. En, ja. en dat ja. gaat altijd hartstikke goed. Ja, heel ja. veel mensen maken er gebruik van. Gewoon een paar dagen. Dan is het lekker rustig. Dan kun je feesten. Ja. Je kunt naar buiten lopen zonder dat je bang hoeft te zijn... Ja. dat de hond de deur uit glipt. Dus nee, ja. dat uh, maar gaat wij goed. Wij kunnen niet eens normaal oud en nieuw vier als ze thuis zijn. Want dan kun je niet meer met elkaar praten. Want? Ik ben zo gestrest, zeg ja, maar. van ik uh... vlieg de hele tijd door. Het ja. <tie> zal nog wel even duren voordat ze rustig gaan liggen, denk ik. <laughs> maar dat komt wel goed. Tijgertje en Max met de andere honden in het dierenpension De Walberg in Ederveen. Mevrouw Weppelman is trouwens s'avonds weer naar huis gegaan. Some the sun. Some saw the smoke, some heard the gun, some bent the bow, sometimes the wire Was tense for. I'll hoorde u met Atlas. Mark Tuitert kan zijn Olympische titel op de 1500 meter gaan verdedigen. Tuitert won de schaatsmijl gisteren tijdens het kwalificatietoernooi in Tialf in Heerenveen. Daar zag het eerder dit jaar helemaal niet naar uit. Hoe is het hem dan toch gelukt? Het recept is heel eenvoudig. Ja, gewoon keihard blijven werken en uh, altijd vertrouwen houden in jezelf. En ik geef toe dat het uh, met mij af en toe niet uh, heel makkelijk is. Ook niet voor mezelf. Om, ja, ik kan mezelf verbazen. Uh, positief, maar ook negatief.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 allemaal dingen die je wil doen of uh, die naast het schaatsen komen. Wat zei, wat zei Kramer? Fros verleert ze streken niet. <laughs> maar maar uh, ja, je, je, je, je, je gaat andere dingen doen in je hoofd staat af en toe ook niet naar schaatsen. Alleen je weet één ding. Als je naar de volgende Olympische Spelen wil en je titel wil verdedigen... dan is er één wedstrijd die telt. En dat is deze. Hé, hey, dank je. En uh, de les die ik van vier jaar geleden al heb geleerd... is dat het, wat ik vier jaar geleden deed niet genoeg was...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 ik ben, uh, ik ben best wel trots op mezelf eigenlijk. Wij zijn het al. Bedankt ouwe. Ja, thanks. We zijn nog niet versleten. Dus uh, ja, op naar Soshi. Geweldig. Mark Tuitert en Bert Maldrink die sprak met hem. Er was nog een verrassing gisteravond op de vijf kilometer voor de dames. Niet Irene won, maar Karin Kleibeuker. Ik was niet bang voor de tijd van Irene. Ik vond het wel hard. En...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 Van YouTube 2 hoort Ordinary Love. Het NOS Radio Media journaal Mediaoverzicht. En Marjan Koekoek. In de kranten kritische geluiden over de aanpak van mensen... die zich tijdens oud en nieuw misdragen. In de Telegraaf een oproep van politiebaas Gerard Bouwman. Hij vindt dat rechters niet langer lage straffen moeten geven aan vandalen... die tijdens de jaarwisseling geweld gebruiken tegen hulpverleners. Vorig jaar eiste het OM hoge straffen... maar uiteindelijk legde de rechter lagere straffen op. Bouwman hoopt dat de rechters dit jaar het OM wel volgen. Het AD meldt dat dit jaar slechts 13 vandalen huisarrest hebben... terwijl 1100 Nederlanders zich vorig jaar tijdens oude en nieuw misdroegen. Vakbonden en hulpverleners zijn verbaasd over deze cijfers. De Nederlandse politievakbond noemt het lage aantal huisarresten... een verkeerde boodschap. Het signaal zou moeten zijn dat we van hulpverleners afblijven. Nederlands Dagblad heeft goed nieuws over vanavond al. In steeds meer gemeenten namelijk helpen burgers om de jaarwisseling rustig te houden. Blijkt uit een enquête van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Gemeenten geven daarmee gehoor aan de oproep van diverse onderzoekscommissies... die de afgelopen jaren onderzochten... hoe negatieve excessen rond de jaarwisseling kunnen worden voorkomen... In een kwart van de gemeente houden bewoners of bewonersorganisaties nu een oogje in het zeil. Ook opnieuw uh, vanochtend in de kranten veel aandacht voor uh, Michael Schumacher. Ja, de Daily Mirror heeft een grote foto van de bewuste stenen waarop Schumacher met zijn hoofd is gevallen. Op deze stenen verbreizelde zijn skihelm, schrijft de krant. Daar deed verwacht dat meer mensen nu het belang van een skihelm zullen inzien. Als Schumacher geen helm had gedragen namelijk... dan was hij volgens de krant op slag dood geweest. Ja, de Volkskrant doet 23 voorspellingen voor 2014. Zo denkt de krant dat de koning niet naar Sochi gaat... dat Duitsland wereldkampioen voetbal wordt... en dat de wolf de gemoederen in het voorjaar zeker weer bezig zal houden. Ook komt er een lustpil voor vrouwen met weinig zin in seks. Nou, vooral staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid... en zijn hervormingen van de langdurige zorg... zullen ons naar verwachting bezighouden... Krant probeert te schetsen wie en wat de krantenpagina's zullen domineren. Maar voorspellingen blijven voorspellingen. En de krant schrijft er dus nadrukkelijk bij... dat er niet over gecorrespondeerd kan worden. Heel verstandig. Ja, goed nieuws uit het Financieel Dagblad dan nog. De krant verwacht dat 2014 een goed jaar voor de aandelenbeurzen gaat worden. Nederlandse analisten verwachten een beursjaar dat veel lijkt op afgelopen jaar. Blijkt uit een rondgang van de krant. En dankzij het economisch herstel nemen de bedrijfswinsten toe... stellen de analisten aandelen gaan flink in de plus. Buiten de aandelenmarkt wordt het volgens de analisten wel moeizamer. Aandelen zijn dan ook de beste investering menen ze. Goed, zo dadelijk hoort u meer uit veen, dat liep het afgelopen nacht uit de hand. Ik eens dus even bellen met de politie. Blijft u dus luisteren.